9 Uur. Dit is Jeroen Jepkebaan met het NOS-journaal. De werkloosheid is voor de derde maand op rij afgenomen. Sinds november vonden iedere maand ongeveer 14.000 mensen een baan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral bij uitzendbureaus, groothandels en horeca komen steeds meer mensen aan het werk. Er waren eind vorige maand 574.000 mensen werkloos. De 8.000 ontslagen als gevolg van het faillissement bij VD zijn nog niet meegerekend in de laatste cijfers. Voor het eerst in vijf jaar heeft de Air France KLM weer winst gemaakt. Dit is vooral te danken aan de lage olieprijs. De winst over 2015 komen uit op 118 miljoen euro. Ook afzonderlijk van elkaar gezien maken beide luchtvaartmaatschappijen winst. De Rabobank heeft afgelopen jaar weer meer winst geboekt. In 2015 was er een winst van ruim 2,2 miljard euro. In 2014 was dat nog 1,8 miljard. De belangrijkste reden voor de winstgroei is het herstel van de Nederlandse economie, zegt de bank. Verder is de bank bezig om de eigen kosten te verminderen. In december maakte de bank nog bekend dat er 9.000 banen verdwijnen de komende jaren. Het kwam bovenop de ruim 10.000 banen die eerder al werden geschrapt. 30 transportbedrijven beginnen een proef met speciale apparatuur in vrachtwagens die de veiligheid op de weg moet vergroten. 250 vrachtwagens krijgen een dashboardcamera die de situatie op de weg filmt... en een oogscanner die irisbewegingen van de chauffeur volgt. Als die langer dan drie seconden niet op de weg let, gaat een alarm af. Binnen vijf jaar verdwijnt omroep POND van radio en televisie. De omroep wil in de toekomst alleen nog programma's voor internet maken... zegt voorzitter Dominique Wees hier in het AD. Volgens hem zit de doelgroep van POND vooral op internet... en kijkt deze niet of nauwelijks naar NPO3, waar POND nu uitzendt. Het werkelijkse praatprogramma Studio Poont kost volgens voorzitter Wezi te veel geld. Gemiddeld kijken er 200.000 mensen naar het programma. Het weer vanuit het Westermeer bewolking. Vanmiddag valt een regel van natte sneeuw wordt maximaal 4 graden. Vooral in de avond meer kans op winterse buien. Lokaal kan de sneeuw dan ook blijven liggen. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste files beginnen alweer langzaam op te lossen. Nog wel veel vertraging, meer dan een kwartier in ieder geval op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden-Oost, drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Door een kapotte vrachtwagen op de A6 richting Muiden bij Muidenberg, zeven kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. Door een spoedreparatie op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Bunnik, dertien kilometer... De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij hallingsveld giessendam 4 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel nog 3 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Knopen Brechtseplein, 11 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar dat is een fulltime baan? Dat is een fulltime baan, dus ja. Dus dat is pittig dat je dan uh, deze politieke ambities uh, er nog naast kan zetten. Ja, dat ja. ja. vrije tijd is hier, heb ik begrepen. Er zit een enorme hoeveelheid ja. uh, vrije tijd in. Vind inderdaad. je vrouw dat ook leuk? Die vindt het, uh, die vindt het leuk, ja, die staat erachter. Oh, ja, ja, ja. Marzo. Ja, is... <lacht> ik moet wel zeggen, het zijn sommige, sommige weken inderdaad <lacht> erg druk. We hebben met die uh, jongdochtertje van, van één.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 Ik woon hier in de Zuiderstraat, dus het is ja, Zandvoort Zuid, een beetje centrum. Ja. En een enorm in dat, leuk... Op... In dat kleine stukje, in de ja. Zuiderstraat? Ja. dat korte stukje? Ja. ja. Nee, dat, dat, is, dat, is, dat is... Dat is ook dat Zuiderstraat. Moedje, zeg maar. Dat is ook Zuiderstraat. Ja, ja nee, ook, Je ja. zit in de lengte, Ik zit in de lengte, zeg maar. ja. ja. ja ik heb nee. ook nog een van de gemeentelijke monumenten gekocht, bleek achteraf. Dat, dat wist ik ook niet. Maar oh. dat is ook wel uh, heel erg interessant. Nou, dat maar dat betekent dus dat je een beperking hebt met wat je ermee mag doen? Absoluut, ja. Ja, ja is het ja, nog steeds ja. zo. Ja, ja ja Ja, ja, ja, ja. daar zijn nog steeds regels voor. Ja, ja als die maar aftoren. Zie je in een... de Watertoorn? Dat is ook een gemeentelijk monument, maar het onderhoud is 0, komen Ja, nee, klopt. Er was volgens mij ooit wel eens een keer subsidie voor, maar dat is volgens mij helemaal weg. Dus, uh... Maar je zult mij dat dus nooit over ook. Uh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Je woont inderdaad in een heel oud stukje dorp. Ja, ja. ja. Heel mooi en daar ben ik stukje. ook heel trots op. We dat kan ook Echt ik een hele leuke woning. Ja. Ja. Maar ook heel leuk ontvangen. Echt enorm. Ja. Uiteraard.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 En, en mensen er ook op te wijzen, ja. Heel goed. En uh, ik begrijp dat je volgende week, of de 23 23e je eerste raadsvergadering officieel gaat bijwonen? Ja, ja. Spannend. Dat heb ik officieel ook beedigd, ja, ja. Ik heb er wel enorm zin in. Het is ja. natuurlijk ook heel erg spannend hoor. Ja, ja, ja nee, absoluut. ik kan het niet voor voorstellen. Ja. En, en zijn er alvast dingen die je in gaat brengen of is het nog allemaal uh, afwachten wat het uh, goed gaat lopen? Het is even afwachten hoe het gaat lopen. Ja, ja. ja. We moeten. Een lijstje. Heb ik wel een lijstje. je denkt, ja. uh, dat wil ik. Nou, met name Gert de Bach, inderdaad, uh, dat hoor ik hiernaast. Ja. Uh, dat is uh, een commissie die, of, uh, dat, die een onderwerp dat ik een onderwerp in de commissie al heb aangedragen. Ja. Uh, en dat uh, zal ik inderdaad dan ook. Uh, Want de Gert de Bach moet blijven. Ja, ja tuurlijk moet hij ja. blijven. Ja, hij ja, heeft natuurlijk ook nog een, een iets met statushouders, ook zo'n heet item. Ja, klopt. Ja, dat is echt zo'n onderwerp waarvan wij vinden dat het het grote maatschappelijk belang uh, treft. En dat is eigenlijk niet iets wat, uh, wat politiek uitgespeeld moet worden. Uh, nou ja, de commissie was mijn uh, fractiegenoten denk ik, wel heel duidelijk in. Het uh, had wat ons betreft ook meer gemogen. Ja. Nou ja. Ja, ja, je hebt nog wat te doen. Ja, dit, <laughs> ja, ja goed. Nou, uh, ik, ik uh, kan niet anders zeggen dat. Uh...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 Nou, dat, dat, dat valt op zich nog wel mee. Nog wel. deze. Ja, ik ben natuurlijk ja, ik jong, jong dus dat scheelt misschien ook ja, nog dat wel. Scheelt. Uh, en deze week bijvoorbeeld was gewoon een hele, hele lange week. Dus dan maak je dus denk ik 50 uur uh, ja. dat, je, dat je in de weer bent.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 daar moet ik er inderdaad nog even over nadenken. Ik begin nu met het raadlidmaatschap en daar moet ik denk ik ook nog even in oefenen, in wennen ook. Ik heb natuurlijk al een beetje ervaring met de commissies, maar het is natuurlijk een hele, hele andere set en het is ook een hele onverwachte stap omdat we ons raadslid zijn verloren. Dus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 ja dat uh, ja, volgens die ambitie dat is in alle staten is <laughs> <Ja. laughs> ja, dat niet oh, de eerste zijn? Nou, eerst, eerst nog uh, de provocaties antwoord uh, ja, ja, ja ja heel ja, belangrijk ja. Ja, goed. nou wil je nog iets kwijt dat je zegt van nou dat wil ik nog graag uh, nou, altijd al wilde ze hier oh, voor de radio nee, nee maar nee, nee nee nee nee maar goed voor, voor, je, voor wat je gaat doen nee ik, ik kijk er enorm naar uit om om uh, uh, um, uh, maar uh, ja maar raad, raad, uh, in goede uh, te kunnen we uitoefenen en dan hopen dat ik dat ik ja, wat goed. neer kan zetten en wat, wat kon doen voor de burger hier. Ja, wensen mensen we heel veel succes. Heel, heel veel succes en uh, maak er iets moois van. We voor. gaan vast nog ja. van je horen. Dankjewel. Dankjewel. Okay. We gaan naar een muziekje.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 Naar antwoord naar de re de regio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 En die die sportieve harten hebben en die ruimte hebben in hun huis. Maar jongens, okay. laat die mensen, laat die jongens maar bij ons komen. Ja.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 Zilver medaille op de Aziatische Spelen gewonnen. Ja. Die zouden dus zo voor Nederland, waar we helemaal niet zulke goede triatleten hebben, een geweldige wedstrijden zou een hele aanwind zijn. Spelen. Ja, nou, toch? Het is toch he? heerlijk. Maar ja. Ja, het is natuurlijk bijzaak. De sport is bijzaak. Het menselijk leed wat ontstaat. Ja. Dat is wel belangrijk. Je... Want wat is hun achtergrond met z'n tweeën? Ze, nou ja, ze komen uit Aleppo. Ja. Nou, dat ja. zegt al genoeg dat natuurlijk. Een uh, paar en moe hebben ze geld gegeven om te vluchten.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 Overal bovenop. En dan laten we gelukkig zijn dat het zo goed gaat in Holland. Ja. ja. Nou goed, nogmaals uh, de oproep dus. Ja. Zijn er mensen in Zandvoort of omgeving? Hè? Want dat kan natuurlijk ook uh, Bentveld Aardehoud, uh, Bloemendaal, Aardhoud, maakt niet uit, niet uit waar ze zijn. Nee. Nee. Die een plekje hebben voor deze twee uh, jonge mannen om hun op te vangen. Nou, het zijn, uh, het zijn geen uh, jonge mannen die gaan stappen en nee, die uh, verkeerde dus dingen sporten. doen. Ja. Ze gaan alleen ja. maar sporten en ja. ze zijn goed bezig dus. Dus mocht er ja. een plekje zijn. Om om een voorbeeld te geven, Mo, hè, met al die storm die we hebben gehad en die wind die we hebben gehad, die staat iedere morgen om vijf uur op, dan stapt hij op zes uur stapt op zijn fiets naar Haarlem, naar het zwembad. Dan gaat hij daar uh, 2,5 kilometer zwemmen. En dan moet hij weer terug naar Zandvoort. op dat ja. fietsje. Ja. tegen die storm in. Ja. Dus die, dat, die mensen leven alleen maar voor, ja. een sport. voor de sport. Nou, ja, dat is natuurlijk ja, geweldig. Het ja. lijkt me heel bijzonder als je nee. dat kan doen. Voor, in, ik ik woon op 45 vierkante meter. Dus ik, ik kan helaas nee. niks voor iets betekenen. Nee, maar er zijn maar ik vast hoop dat mensen er, die luisteren. Precies. En, die dus dus nogmaals, uh, ja. als er iets is uh, wat, uh, wat u uh, kunt doen, uh, luisteraars. dan graag naar info. At, uh,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 Uh, we gaan uh, een uh, nummer draaien van Whitney Houston en Enrique Iglesias. Wat een mooi nummer. Hey, bedankt voor je komst. Ja. Heel goed.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 Daarmee onderscheid je van, uh, van anderen, mm -hmm. want, want die daar vaker komen. Als het goede artiesten zijn is dat ook allemaal prima, niks mis mee. Uh, Geweldige alt-saxofonist uh, heeft gespeeld in allerlei uh, big bands. Dat wil niet graag. Uh, 22 jaar was hij toen hij afstudeerde aan het conservatorium. Uh, dus een, een, een begnadigde alt-saxofonist. Uh, dus we zijn blij dat hij, uh, blij dat hij er is. En alt zijn niet zo dik gezaaid. In, uh, in Nederland. We kennen natuurlijk allemaal uh, Benjamin Herman. Hè? En, en, en er zijn er nog wel een paar. Mijn vader ah, speelde Altsax. Ja, dus nou, ik bedoel maar weer, hè? Dat bedoel ik. Dan dus antwoorden. Ja, ja, nou niet meer. Dat bedoel doen. ik, daar ja. hebben we niet veel van gehoord. Nee. Maar, hij maar hij speelt het wel. Hij ook. speelt het wel. Ja. Ja, is, is, is, uh, daar zijn er veel meer van. Het is ook ja. een veel populairder instrument. Hè? Maar Altsax en Dwarsfluit, hè? dat speelt hij ook. Mm -hmm.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 Nee, dat wist nee, ik niet. Je zou vragen. het hem eens kunnen vragen. Maar zijn dat leuke strips of niet? Storm, uitgeverij heeft hij. Oh, nee, dat nee, is het hem niet. Is het nee, hem niet? Nee, nee dat is het hem zeggen. Dan komt er zo bekend nee, voor. Ik denk, nou, nee, zat nee, toch niet. Nee, als het zo'n bekende strip ja. is, dan hadden we het ja, geweten. Ja. Ja. Nee. nee. Maar goed, dus nee, met, met wie, wie nog meer? Want en, met, uh, en met uh, John Engels. Ja. En uh, ja, die, uh, die begint, is natuurlijk aardig op leeftijd. Maar we gaan de leeftijd maar niet meer noemen. Nee. Want dan gaat iedereen daar uh, gelijk af van: Nou, als je zo oud bent, uh, is dat nog wel wat. Ja. Nou, ik kan je verzekeren: het is fantastisch wat de man doet. En zo blij. Ik moet gelijk aan Charles als naar voren denken. Die man ja. is die? 90? In, in de negentig, ja. Die is in de negentig, ja. dus uh, ja, nou ja, daar gaan we het helemaal niet zo over 90. hebben. John ja, ah, Maar Als bedoelde. je dat hoort en ziet spelen, ja. zo een bezieling. En zo'n een Passie, hè? Dat en is zo goed. En hij is door een van, de, uh, een van de laatste die nog leven van de oude Diamond Five. Mm -hmm. he, die, die natuurlijk ooit uh, de basis hebben gelegd voor, uh, de, uh, voor de grote jazzorkest. Als, als Ritmesexy toen de tijd in, uh, in Boars Big Band. He, die is daar toen omheen gebouwd, eigenlijk mm -hmm. om de Diamond Five heen. Ja. Uh, uh, Was het ook niet in de tijd van de Red White en Blues? Ja, ja het, het is allemaal een beetje 60 uh, jaar, uh, eind 60 ja, jaar ja, ja. en, en, in, die, in die periode. En uh, fantastische muziek gemaakt. Ja. Ja, met alle grote in Nederland en, en in, de, in de verre buitenlanden opgetreden. Dus wij hebben een fantastisch concert. Ja, ik ben er, uh, ik ben er weer helemaal en, bij. En dat is met Theo in de the Krocht, namelijk. Dat meen. is met Theo in de the Krocht. En dan beginnen we om, uh, om half drie. Begin het concert.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 Een zachtprijsje naartoe. Nou ja, je ziet, je ziet hier de, de, degene die, die, waar wij in het concertgebouw uh, 30, 35, 40 euro voor betalen. Ja, ja en die zie je hier voor 15 euro. Ja, dat bedoel ik. En, en ze zitten op drie meter, af, uh, drie ja, meter en een, afstand. En een goede akoestiek. En de akoestiek, is, nou, het concertgebouw is ook niet slecht hoor. Nee? Nee, <laughs> nee, nee Altijd nee, natuurlijk nee. net niet bij gebouw Nee, door, maar nee natuurlijk niet. Nee, nee, <laughs> zeker niet, zeker niet. nee, nee. <laughs> Nee, maar we moeten zorgen dat, er, dat we het blijven doen. Mm -hmm. en, en natuurlijk, daar hebben we sponsors voor nodig. We zijn blij dat we van de gemeente nog wat krijgen. Dus alles wordt uh, met grote dank aanvaard. Duidelijk. Dus we blijven het gewoon uh, volgend jaar, uh, volgend seizoen, vijftiende seizoen, lustrum. Dus kijken dat, dat, we, iets, dat we iets uh, speciaals kunnen doen. Ja. ja, hard mee bezig. Maar dat gaat wel lukken. Ja, komt helemaal goed. Maar mooi. Ja, ja eigenlijk. Uh, ik weet niet, wil je nog wat kwijt? Waarvan je nou, zit nou, dat 15, moeten de luisteraars nog eventjes worden. 15, uh, 15 euro entree. En uh, we roepen al jaren studenten... Uh, jongens, kom, kom betaalt, eens luisteren. Je ja, ja, betaalt 10 euro. En het is voor mij een volslagen raadsel. Waarom of bijvoorbeeld conservatoriumstudenten... Uh, nog nooit gezien? Nee. En ik snap daar helemaal niks van. Nee, juist die Want mensen. al die muzikanten die er zitten... of dat nou de begeleiders of de solisten zijn... of wat dan ook...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 Yeah. Ja, en, ja, en en, ja. en, en, en als Zijn ze ook huiswerk aan het maken of aan het uitbuiten ja, van. Of, uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. We Uitslapen. Uitslapen avond, uh, ka katertje wegwerken. geen ja, idee. Ja. Maar ja, juist voor die studenten beginnen we al om half drie. Ja. We doen het niet ja, ja. voor ons, hè? Nee. We, voor, nee, voor voor voor, uh, we doen het voor die jongens. jongens. Ja. Oké, okay, nou, uh, heel veel succes uh, zondag. Dank je en, zeer. Uh, tot de volgende keer weer. En, uh, graag. Uh, wij gaan even, uh, even inbreken, want we hebben namelijk uh, breaking news, denk ik. Oké. Okay. Oh, Althans, uh, nee. dat geloof ik. <laughs> Henny Ruckert komt nog even terug uh, bij ons, want uh, die heeft uh, wat uh, te vertellen.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 ik heb het nummer, je no. kunt ze bellen. Oké, okay. ja, nee, dat, dat nee, is lastig. Niet, nee, maar goed, dus... Uh, <laughs> maar tot, ik ga zo tot wanneer mogen ze nou blijven? Ja, nog we, even? Ze krijgen dus iedereen kamer, moet ja. je aangaan. Dat, dat is op zich al fantastisch. Ze krijgen ontbijt van Floris. Ook nog. Ja, die is werkelijk. Ja. Uh, ja, maar dat betekent dus dat ze tot wanneer hier mogen blijven? Eens? Ja, half maart. Half maart, uh, kom, dan begint het bolle dus seizoen. Dus dan, dan hebben dan de mensen Floris ook vol. nog wat extra ja. tijd ja, om exact. te kijken naar een plekje daarna. Nou, fantastisch, joh. Super. Top, top, top, top. Ja, dankjewel jongens voor je medewerking. We gaan even naar de agenda kijken, uh, want dan hebben we daar nu wat meer tijd voor. Ja. Uh, op de eerste plaats, want dat moesten we vooral niet vergeten te zeggen, dat Scouting Zandvoort... Scouting de Buffalo's. De Buffalo's, ja, ja. ja Scouting ja. Zandvoort, die de Buffalo's heten, die zijn hard op zoek naar nieuwe leden. Zowel uh, alleen, vooral de jeugdleden. Maar we uh, er niet meer mee doen dan?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 Meestal wel. Ja, waarschijnlijk hebben ze ook een website ja. waar alles op staat.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 Eh, zeker de moeite waard, ja. absoluut. Ja. Nou, we hebben vandaag, hè, dus, is dat zo? Ja, de dertiende feest. Ja, dat is ja, vandaag vandaag, ja, vandaag hebben vandaag we het Zandvoorts carnaval in het sportcafé, ook op de Duintjesveld. Uh, dat is vanaf half negen. De entree is drie euro. Ja, het is 2,99, maar goed, ik zeg drie euro. Ja. In de voorverkoop. En als je vanavond aan de zaal komt, dan betaal je 4,99, oftewel 5 euro. Ja. Dus uh, ja, als je vanmiddag je kaartje gaat kopen, dan ben je toch wel uh, 2 euro goed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 Precies. Ja, het water. En dan uh, kun je kijken wat daar voor heerlijke hapjes uh, bij. Dat is altijd is. goed verzorgd en ja. smakelijk. 19 februari, Jess in Grand Café XL vanaf half dus, uh, negen. Vrijdagavond, hè, geloof ik. Is ja. dat nieuw? Dat ja. is nieuw, oh, ja. Ja, dat is de eerste keer dat dat uh, gaat plaatsvinden. Volgens mij is dat wel weer georganiseerd uh, door... door. Hans? Nee, niet door Hans. Uh, hoe heet hij... Ton, -ton ja, die, is er, die heeft het nou de sporen spoor, ja, spoor verdiend op dit gebied. Nou, diezelfde avond is er ook een spelletjesavond bij Café Koper. Altijd gezellig, hè? Vanaf he? 8 uur, ja, dat is altijd leuk. Je kan handen, niet missen, uh, en dan op 21 februari de 10.000 stappen van Zandvoort gestart wordt vanaf de Oude Halt aan de Vondelaan. En het is van 10 tot half 12. Ja.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 En ja, je vergeet eigenlijk nog. Maar wow, elke eerste dinsdag van de maand om half elf is een digitaal spreekuur. Ja. Ja. Voor al uw vragen over de, ja, iPad. de. iPad, tablet, smartphone enzovoort. Het kan ook uw Samsung zijn of wat dan ook. Ja, ja. Ook bij Zandvoort Flemmingstaat 55. Oké, okay, we gaan bedanken, want we moeten snel afsluiten. We ja. bedanken Hotel Hoogland. Niet alleen maar voor de gastvrijheid, maar ook dat ze fantastisch de twee jongens gaan opvangen hier ja. tot half maart. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. We bedanken. Um, Don hebben voor de koffie en de thee en het water was weer gezellig. Dank je wel, ja. We bedanken Gerry Rutte voor de eindredactie van het programma. En Yvonne Roosendaan en Gert van Kuik voor de redactie. Techniek was vandaag in handen van Casper Geurensen. Dank je wel, Kasper. Dank je wel, Adi Koper, voor ja. de presentatie. Ja, dank je wel, Irene. De jager. En tot een <laughs> volgende keer. En we gaan eruit met muziek. Fijn weekend allemaal. Ja, Dag. geniet ervan. Het is mooi weer. Yep. Thank yeah. you.